4 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De moordenaar van de Afghaanse oud-president Rabbani is een Pakistan. Dat zegt een woordvoerder van president Karzai... die zich baseert op onderzoekers. De moord op het hoofd van de Afghaanse Vredesraad... zou gepland zijn vanuit de Pakistanse stad Quetta. Rabbani werd op 20 september vermoord... toen hij overleg voerde met twee mannen... die zeiden dat ze namens de Taliban onderhandelden. Een van de twee had een bom verstopt onder zijn tulband... en blies zichzelf op. De moord op de Afghaanse vredesonderhandelaar was voor president Karzai aanleiding om te stoppen met de onderhandelingen met de Taliban. Die zijn volgens Karzai zinloos. De Afghaanse president zei gisteren dat hij zich in plaats daarvan gaat richten op gesprekken met Pakistan. Honderden inwoners van het Libische Sirte proberen het geweld in de stad te ontvluchten. Bij checkpoints aan de randen van Sirte staan lange rijen volgepakte auto's, bussen en vrachtwagens. De strijders van het nieuwe bewind voeren in de stad een felle en moeizame strijd met Libiërs die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi. De Nationale Overgangsraad heeft verklaard dat er een wapenstilstand geldt voor twee dagen om mensen in staat te stellen te vluchten. Maar volgens vluchtelingen is vrijwel niemand daarvan op de hoogte en gaan de gevechten onvermiddeld door. Volgens het Rode Kruis is er een tekort aan medicijnen en brandstof voor stroomgeneratoren. Een ziekenhuismedewerker verklaarde dat een jongen van 14 op de operatietafel overleed doordat de stroom was uitgevallen. AZ behoudt de koppositie in de eredivisie. De Alkmaarders wonnen vanmiddag met 3-1 uit bij VVV Venlo. Eerder dit seizoen verloor zowel Ajax als PSV nog punten in Venlo. Het weer vanavond en vannacht is het helder en ontstaat er weer nevel of mist en de minima liggen rond 10 graden. Ook morgen is een zonnige dag, in het noorden komt wat sluierbewolking voor en het wordt dan 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie Viele stad op de A7 van Groningen naar Heerenveen door werkzaamheden tussen Hoogkerk en Leek 6 kilometer.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 Het is 4 eh, minuten over 4. Eh, Groningen, Ajax, Evert. 1-0 door de goal van Bakuna. De benutte penalty. En kopbal van Sime de Jong uit het doel geranseld Door Van Lohen nu een uitbraak van FC Groningen in Overtal. Met Burnett aan de linkerkant. Speelt de bal naar Sparf. Misschien komt hier de 2-0. Nee hoor. Het is, eh, even kijken, Soleimani die daar redt. Wel ten koste van een corner. Maar het blijft vooralsnog dus 1-0. En het is bloedstollend spannend in Groningen. Twente Excelsior. Spannend. Wie had dat verwacht? niet Niemeyer. Nou bloedstollend wil ik het niet noemen, maar spannend is het wel. Een kwartier voor tijd met die 1-0 voorsprong voor Twente. Er lukt praktisch niets meer bij het elftal van Adriaanse. Excelsior verdient op basis van inzet een puntje hier. Maar heeft dat dus nog niet te pakken. Echte kansen de afgelopen minuten niet meer gezien. En wat ik nu voor bal zie vanaf de overkant van het veld van Wiskerhof. Breed over het veld richting niemand zo de zijlijn over. Verschrikkelijk slecht. Feyenoord, Ado Den Haag. Daar is thuis ook niet helemaal tevreden, Ronan. <laughs> dat zag je uitgedrukt. Ze verlaten de Kuip al. Bij een 3-0 voorsprong voor Ado Den Haag. Nog wel een kwartiertje te spelen. Levin voor win Soep Sepa. Soepusepa. Sepa had al geel. Maar echt kansen zijn er nog niet geweest voor de Rotterdammers... om iets terug te doen in deze wedstrijd. 3-0 dus voor Ado Den Haag. Misschien nu Elamadi gaat schieten. maar dat schot wordt geblokt door Ami. HGC Laren, de hockeywedstratus Gerard. Ja, Alexander van zomeren die bewijst Laren zijn ploeg uh, geen goede dienst. Hij krijgt de gele kaart door een uh, overtreding op Floris Benschop. Die is zojuist behandeld op het veld. Het spel is net uh, hervat. Maar van zomeren zal de laatste vijf minuten, want zoveel hebben we nog ongeveer hier te spelen... zal die niet meer meemaken met zijn ploeg, met Laren. Dat dus met tien mensen verder moet tegen elf van HGC bij een 2-2 stand. Gaan we weer naar Evert Apel. de Napel. De tien van Ajax hebben ze eigenlijk nog wel enige echte kans even. Nou ja, net die kopbal die ik beschreven heb van Siem de Jong. Die goed geplaatst was, maar door Brian van Loo uit de hoek werd geranseld. Ten koste van een corner. Dat was een prima kans van Ajax. Dat weinig onder doet voor het Ajax. Met zijn elfen dus van de wiel wordt niet zozeer gemist. 1-0 dus de stand nog voor FC Groningen. 13 minuten nog op de klok. Vrije trap genomen door Theo Jansen. Maar komt niet echt bij een medespeler. Terecht wel bij FC Groningen. Waar Burnett, die jongeling zachter over wie ik al een paar keer wat gezegd heb, weer vandoor gaat. Halverwege nu de helft van Ajax in de met Anita. En dan troeft Anita Burnett af. En dat is inderdaad geen overtreding. Hoewel de fans van FC Groningen daarom schreeuwen. Maar dat trapt uh, scheidsrechter de Liesveld niet in. Ajax in balbezit met Anita. Rechtsback dus nu. Vertongen linksback. Alderwereld. Centrale verdediger met Ooyer. Alderwereld. Dan met een hoge bal die weggekopt wordt door kwakman. Maar die wordt gehinderd door En Soleimani en door Sim de Jong. En uh, daarvoor is gefloten. En uh, FC Groningen mag een vrije trap gaan nemen. Groningen dat ook gaat wisselen. De man van de goal. Van de benutte penalty. Maakt Koenaar Pot voor Jong Oranje. Die dus een mooie week beleeft. Waardoor de stand 1-0 is, wordt gewisseld. En eens kijken met nummer 23. Is het Thomas Ene-Volsen. Die ik vorig jaar nog actief zag voor zijn land Denemarken op het WK in Zuid-Afrika. Nu dus bankzitter. Net als bijvoorbeeld Evans, de Belg. Die vorig jaar alle wedstrijden speelde. Met Twist. Maar ook hij is nu ba bankzitter. En ook bij Ajax gewisseld. Boerichter gaat eruit. En EBC Leo moet ervoor zorgen. Mede voor zorgen dat Ajax nog wat... Vers bloed in de ploeg krijgt het tiental van Ajax. Met 11 minuten nog op de klok. Dat moet knokken tegen die 1-0 achterstand. Vrije trap van FC Groningen genomen. Kwakman speelt in naar Texera. Maar die wordt afgetroet door Ooyer. Aanval van Ajax. Nu met Seam de Jong. Toch even kijken of dit misschien iets oplevert. Want er is snelheid. Er is dynamiek bij Eriksen. Gaat hij Ebecilio aanspelen? Dat probeert hij inderdaad wel. Ebecilio die van de rechterkant start. In de buurt van het strafschopgebied. Dualeert nu met de ene Volsen. Ebecilio speelt de bal dan even terug naar al de wereld. Dan zou ik hem er hoog in gooien. Dat doet hij ook. Weggekopt door Sparf, Ingooi voor Ajax. Voorsprong Groningen 1-0. Ruim 10 minuten nog. Twente Excelsior. Excelsior blijft hopen op een wondeltje Ragnar. Hij heeft er zelfs een extra spits in gezet voor de middenvelder Joost Broers. 1-0 voor Twente. Tachtigste minuut op het scorebord. De tijd begint voor de Rotterdammers wel te dringen. Die extra spits heet Mitchell tevreden. Rosales heeft de bal bij Twente achterin. Een aantal meters buiten het strafschopgebied Richting Willem Jansen. Laat zich ook weer aftroeven. En Dan moet Brama aan de bak. Is daar bijna de nieuwe spits. Maar tevreden kan niet controleren. En dus is daar doelman Michailov van FC Twente. Wat een ellendige wedstrijd is dit van FC Twente. De zwakste onder leiding van Co Adriaanse. Daar zal hij zelf terug achteraf normaal gesproken niet zo moeilijk over doen. Want zo is hij wel, Co Adriaanse. Trap van Michailov richting de middencirkel. Kopduel van. Uh... Noricio Nietveld gewonnen van de Jong. Oost gaat naar de grond. En dan volgt er een uh, vrije trap. Voor wie is eventjes onduidelijk. Omdat Brama ook op de grond ligt. Nog een uh, wissel zo erin. Nog een aanvaller. vooruit well, maar. Darren, uh, Darren Maatsen komt er erbij. En uh, dan gaat de uh, er zometeen vanaf. Hij was een van de smaakmakers. Het moet echt even gemeld worden aan de kant van Excelsior. Zijn acties veelvuldiger gezien. Nog een keer een bal van hem. Michailov maakt op dat moment de indruk van een schot van een meter of twintig. Laat maar, laat maar waaien. Maar die bal ging er nog bijna in. Terwijl het even onduidelijk is of nu Lagouret eruit gaat. Of een ander omdat er een blessure is in de middencirkel. Wedstrijd even stil. 9,5 minuut voor tijd. Twente Excelsior is 1-0. Gaan we nog even naar de Kuip. Feyenoord-Ado 0-3. Dat blijft de stand maar hè. Ja, na 11 minuten is dat nog steeds wat hier op het scorebord staat. Feyenoord mag zo'n corner gaan nemen. Voorzet van Bruno Martezindi. Tegen de rug van Ami aan en via Ami over de achterlijn. Twee keer een vrije trap van Guidetti, Twee keer in de muur. En net ook weer een, een actie van de spits. Ja, hij wil wel. Is ijverig. Maar gaat dan uiteindelijk in al zijn ijver onderuit. En kan Ado heel simpel uitverdedigen. Corner komt van Bieseswaar. vanaf de linkerkant. Daar komt Coutinho met één vuist. En dat is voldoende om die bal ook van de linkerkant bij Wesley Verhoek te krijgen. Die speelt hem dan aan tegen Ruben Schaken. En kan Ado op het gemak, want het pijpje is daar echt wel leeg, gaan ingooien via Ramon Lewin. Die nieuwe man dus, die daar op zijn gemak hier naartoe loopt en uh, gaat ingooien. Het is wel een beetje een familiedingetje, dat uh, verliezen van uh, Ado Den Haag. Want de laatste overwinning van Ado was hier in uh, 2006. En toen was Erwin Koeman de trainer. Wat dat betreft hebben die twee vanavond misschien bij de familiaire kaas van Duur nog het een en ander te delen. Ado probeert er nog een keertje uit te komen met Sherry uh, op de helft van uh, Feyenoord. Nee, bal veroverd door Ron Vlaar. En dan zou Feyenoord met het gezicht naar de goal van Coutinho weer iets kunnen gaan bedenken via Bieseswar. Die net nog een keer van links naar binnen kwam. Zoals we dat van hem kennen. Alleen gaat die bal dan vaak in de uiterste hoek. Nu gewoon in de handen van Coutinho. Dat zit dus ook allemaal niet mee bij de Rotterdammers. Feyenoord krijgt weer het balbezit van wat Ado staat gewoon op eigen helft. En onderneemt eigenlijk vrijwel niets meer. Van Haarden steekt de bal richting Ami. Die dan op de borst kan aannemen. Koem en Rado komen er dan uit. Nou dat gaat nog buitengewoon makkelijk. Met Toornstra en Rado -Saflevic. In de middencirkel probeert dan die nieuwe spits van Duinen weg te sturen. Dat gaat mis. Vlaar staat daar nog. De Vrij staat daar nog. En Vlaar heeft uiteindelijk die bal te pakken. Maar levert eenmaal aangekomen aan de zijkant. Daar waar hij uitkomt. De bal gewoon weer in bij Ramon Lewin. En heeft Ado dus weer het balbezit. En gaat het een soort gallery play spelen. Met Toornstra. Prachtige driehoekjes. Alsof die spelers van Feyenoord niet meer zijn dan pilonnen vandaag op het Rotterdamse gras. Het gaat uiteindelijk mis met Van Duinen. Dan kan Feyenoord er wel vandoor met schaken. Overtreding op hem gemaakt. 2-3 meter over de middenlijn. Aan de rechterkant. Vrij trap nog voor de Rotterdammers. Nog negen minuten. Nee, die gaan er geen drie meer maken. Die winst voor ADO is aanstaande. HGC Laren, Geert. Nou wel, op mijn klok is het al uh, drie minuten tijd. Maar mijn klokje is niet dat van scheidsrechter uh, Bas, Bart de Liefde die uh, net heeft aangegeven. En dat is een minuut geleden nog twee minuten. Dus ik denk dat we in de laatste minuut zitten van de wedstrijd tussen HGC en Laren. 10 tegen tien inmiddels. Uh, nadat dat eerste van zomeren gegeven eraf ging bij Laren was het een minuut later Rob Short... die uh, te laat was bij een actie van uh, Roderick Huber. De, spits van, de goede spits van Laren, de sterke spits van Laren. Hij legde hem uh, op de 23-meterlijn professioneel neer... En hij kreeg een gele kaart van scheidsrechter Bart de Liefde. En dat betekent dat we gewoon 10 tegen 10 spelen in die laatste minuten. Met HGC de ploeg. Ja, ik moet het toegeven, nog steeds de aanvallend spelende ploeg... die uh, nu op de richting gaat uh, van het doel van Akbar. Die krijgt de bal uh, tegen zich aan. Springt terug en de mogelijkheid voor HGC gaat voorbij. En Laren kan niet veel meer doen dan de bal helemaal hard en hoog... over de zijlijn slaan. En zegt uh, de Liefde dat hij uh, het nu gaat afbluizen. Hij vindt het mooi geweest. HGC... En Laren sluiten af met 2-2. En dat betekent dat de grote winnaar waarschijnlijk zal gaan worden de nummer 5 hier op de ranglijst. Want nummer 3 en nummer 4 halen allebei één punt. En Bloemendaal is uh, degene die tegen Denbos speelt en uh, bij de rust met 4-1 voorstand. Je kan je niet uh, voorstellen dat uh, Bloemendaal dat nog laat lopen. Het is uiteindelijk 7-3 geworden in Bloemendaal. Nou, dus wat dat betreft is Bloemendaal de grote winnaar hier van het uh, vijfde competitieweekend. Straks het hele overzicht van Gerard. Maar we gaan we eerst weer naar Evert. Want Ajax wil misschien nog wel wat Evert. Maar met die 10 eh, lopen ze eerder tegen 2-0 aan? Nou, dat wil ik ook niet direct zeggen. Het is nog niet gedaan. Hoewel misschien Tadits is er nu vandoor. Wint het duel van Alderwereld. Maar die komt terug. Tadits speelt de bal dan naar Enevalsen. En dan zou Texera de spits met nummer 9 het daar af kunnen maken. Het voordeel van FC Groningen. Dat kan hij niet dragen. Het is de verdiende gelijkmaker van Excelsior. Hij valt 5,5 minuut voor tijd. Darren Maatsen, de ingevallen aanvaller van de Rotterdammers van Excelsior, schiet die bal in een hoekje. Precies waar het past. De doelman van Twente moet naar links, moet naar rechts. En dan is er een heel klein gaatje over. En daar past die bal precies in. Net van buiten het strafzopgebied geschoten. De Rotterdammers proberen van alles. De complete voorhoede is vervangen. En dan zit die bal er zomaar in. En Twente krijgt, ja het is zo'n cliché, het deksel op de neus. Excelsior verdient een punt hier. Het heeft er alles aan gedaan om een goal te maken. En krijgt er aan het einde van de rit eentje. Het is 1-1. Vijf minuten voor tijd. Derren Maatse met zijn eerste goal voor Excelsior. Evert, hoe is het bij jou? Ook al 1-1? Nee, het is nog altijd 1-0, maar als het zo blijft, 1-0 hier en 1-1 daar, is dat in ieder geval nog een troost voor Ajax. Dat misschien dus wel tegen zijn eerste competitie-nederlaag van dit seizoen gaat aanlopen. Groningen in balbezit. Groningen dat probeert de controle over de wedstrijd te houden. Vier minuten nog op de klok, maar er zullen zeker drie, vier minuten bij komen denk ik. Voor oponthoud, voor de rode kaart van Van der Wiel, voor blessurebehandelingen. Tadits is daar twee Ajax-tieden de baas. De Servier op links buiten bij Groningen. Doet hij dat goed? Hij doet het niet goed. Hij speelt de bal in de voeten van Vertongen die de bal weer niet bij een medespeler kan krijgen. Dan weer diezelfde Vertongen, de ketten van Ajax, in duel met... En met Pedersen stuurt uh, Eriksen weg. Eriksen, Ragnar, wat is er? 2-1 voor Excelsior. Het is weer Maatsen. Wat een wedstrijd voor de Rotterdammers. Zeg. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het binnen de minuut? De twee doelpunten tegen voor de ploeg van Adriaanse. Die staat te schudden met het hoofd. Er vallen hele grote ruimtes in het strafschopgebied van Twente. Ze krijgen achterin met Ola John die mee verdedigt. Geen grip. Op Roland Alberg die het strafschopgebied in wacht lang, geeft breed. En in één keer binnengeschoten door de doelpunt te maken aan de kant van de Rotterdammers. Tweevoudig Derren Maatsen. Wat een middag voor hem. En dat in een zondag waarin Ajax punten lijkt te gaan verspelen in Groningen. Twente goede zaken kan doen. Het staat binnen een minuut van 1-0 voor op 2-1 achter. En dat is echt verschrikkelijk zwak van FC Twente. Dit is misschien iets te veel van het goede voor Excelsior. De eerste overwinning lijkt eraan te komen. Maar vooruit Maar dit soort dingen, ja, daar kijk je toch voetbal voor. Verrassingen. Evert, hoe is het bij jou? 2,5 minuut, nog 1-0 voor FC Groningen. Dat de bal niet echt goed in de ploeg kan houden, ondanks die man-meer situatie. De overtreding nu van Theo Jansen, die is een onvrede uit tegenscheidster Liesveld. Maar die beslissing is correct. Het was een overtreding van Jansen. Maar ik kan me voorstellen dat hij ja, gewoon de PN heeft, omdat Theo Jansen een echte voetbalprof is. Een echt voetbaldier. Dat heel slecht tegen zijn vlies kan. En het afreageert op anderen in dit geval de beschijzing. Er wordt even niet gevoetbald hier vanwege een blessurebehandeling. Misschien even naar een ander veld, naar de Grosveste bijvoorbeeld. Nou, laten we even naar Twente gaan erachter. Kopbal gezien van Douglas. Met een handje weggehaald uit de kruising bij Excelsior de doelman de Ruiter. Die dus ook zijn duit in het zakje doet. Het is 2-1 voor de Rotterdammers. Mocht u net ingeschakeld hebben. Twee minuten geleden was het nog 1-0 voor FC Twente. Die verzint het niet. Twente nu met de moed en wanhoop naar voren. De Jong al een tijdje in de punt van de aanval. Want uh, daar is uh, Janko al een tijd geleden vervangen. Heeft uh, weinig nog laten zien aan kansen. Luc de Jong voor Janko geldt eigenlijk hetzelfde. En Twente met de bal op het middenveld. Met Brama in de as van het veld. Waar kan het uh, naartoe? Nou vooruit maar naar voren. Luc de Jong kan koppen. Neerleggen voor Leroy Ver. Want hij in de ploeg gekomen. Maar de bal is te scherp en wordt opgepakt door de ruiter, de doelman van Excelsior. Die het opschrijven voor deze wedstrijd. Als wij een puntje meenemen uit Enschede is het groot feest. Ja, dan vraag je je toch af wat er vanavond in Rotterdam gaat gebeuren met een 2 0 overwinning terug in uh, het eigen stadionnetje. Daar is Excelsior weer. Daar is uh, bijna weer een goal, want het gaat bijna mis achterin met Tindalli en Michailov. En daar liep uh, Van Buren, Mick Van Buren, ook zo'n ingevallen aanvaller, uh, ja, toch gevaarlijk in de weg. Het is 2-1 voor Excelsior, bij jou Evert. 1-0 voor FC Groningen. En ja, hier op het scorebord verschijnt die stand. FC Twente, Excelsior. En de mensen kunnen het niet geloven. Terwijl Ajax misschien nu iets kan doen met Ebesilio. In het strafschopgebied speelt de bal dan terug naar Eriksen. Die weinig heeft laten zien van de grote klasse die hij heeft. steekt de bal nu het strafgebied in. Weggeklopt door Van Dijk. Van Dijk de bal dan naar Petersen. Omschakeling bij FC Groningen. Kunnen de Groningers daar misschien iets mee doen? Het is Vertongen die die counter eruit haalt. En zelf hier de aanval kiest. Vertongen. ...steekt nu met lange passen de middellijn over... ...maar kan de bal niet diep spelen... ...speelt hem dan breed naar alderwereld. ...en eens kijken, we gaan twee minuten extra... ...nee, drie minuten extra tijd gaan we krijgen... ...dat dacht ik al, Jeroen Sanders, de vierde official... ...heeft het bord omhoog gestoken... ...en dan gaat de bal naar een kopbal... ...van Siem de Jong over de achterlijn... ...en mag Brian van Loten, ...terwijl de extra tijd dus nu ingaat... ...mag hier een doeltrap gaan nemen... ...en de doelman van FC Groningen... ...maakt daar uiteraard geen haas mee... Kees Kwakman nu in gesprek met scheidsrechter de Liesveld. Was dat nou nodig, die drie minuten extra tijd? Jawel, dat was zeker nog. Ragnar de gelijkmaker. De gelijkmaker. Hij valt een seconde of twaalf voor het einde van de wedstrijd. Voor het einde van de officiële speeltijd. Een kopbal van Luc de Jong. Die er net in valt. En uh, daar heeft Bessliederuiter uh, dan een keer geen antwoord op. Hoge voorzet. Bal via de binnenkant van de paal. Met een stuitje in de goal. De voorzet komt uh, ja, eigenlijk een beetje uit de as van het veld vandaan. Hij is even ontgaan van wie die bal nou precies komt. Maar uh, hij komt hoger, Luc de Jong, dan van Steensel. En dan is het raak. En staat het hier op 2-2. Extra tijd uh, loopt. Hoeveel minuutjes krijgen we erbij? Drie in totaal, 2,5 nog te gaan. Twente Excelsior 2-2. Is er bij jou nog een gelijkmaker in zicht? Nou ja, het, het zou nog kunnen. Je weet het maar nooit. Ooyers steekt die bal bij de 1-0. Voorsprong van FC Groningen. Het gebied in. En dan is het Jan Vertongen. Vertongen speelt de bal breed. Alles nu, behalve doelman van meer op de helft van Groningen. Dat zwaar onder druk zit. Bal weggeklopt door Van Dijk. Mogelijkheid misschien voor Theo Jansen. Nee hoor, Ene Volsen trapt die bal over de zijlijn. En dan uh, pikt Anita hem op. Anita opgejaagd daar door Kappelot. Maar niet dan nog altijd in balbezit. Theo Jansen gebaat. Speel hem daar naartoe. Naar Suleimani. Soleimani. En dan is het ene bolstert die, die bal wegpeert. En Ooyer kan hem dan misschien oppikken. Die kopt hem terug naar Kenneth Vermeer. Gebeurt er bij jou nog wat, Ragnar? Nou, Twente probeert te drukken. Realiseert zich dat er nog twee minuutjes zijn. De stand 2-2 hier in de goalsvesten in Enschede. En. Een hensbal gezien van Brama. Vrije trap, Excelsior in het eigen strafschroepgebied. En inmiddels de bal aan de andere kant van het veld. Bij Michailov. Verre trap. De helft op stuurt die bal van Excelsior. Duwen met Niveld en Ver. Die kennen elkaar nog wel van Feyenoord, de jeugd. De tweede helft al en zo. En uh, daar is Scheiman. Links achterin bij Excelsior krijgt hem daarbij Maatse, de man van de twee goals. Een volslagen onbekende, maar hij maakte wel gewoon even twee op bezoek bij de landskampioen van twee seizoenen geleden. Wel verlies en overgenomen met Willem Jans bij FC Twente. Leroy Fer in de middencirkel, Breed gespeeld, team Dali. Ola John staat wat verder op links. Halverwege de helft van de Rotterdammers. John gaat voor de voorzet met links. Lijkt over de goal heen te gaan. Bij de achterlijn binnengehouden, opgepakt. Evert, bij jou hier 2-2. Ja, een vrije trap van Theo Jansen. Dat wordt misschien toch nog de gelijkmaker. Of is het Christian Eriksen die hem neemt bij die 1-0 stand van FC Groningen? De officiële tijd zit er bijna op. Nog 15 seconden. Liesveld zet het muurtje op 9 meter en 15 centimeter. Wordt het Theo Jansen, wordt het Christian Eriksen? En haalt Ajax hier toch nog een punt? Of gaat Ajax hier zijn eerste nederlaag van dit seizoen leiden? In de Euroborgen Groningen. Er komt die vrije trap van Theo Jansen. Hij gaat in de muurtje er nog een keer tegen. Jansen weer in de muur. En dan zit de tijd erop. Maar Liesveld laat nog altijd doorspelen. Aanval nog van Ajax. Bal rolt over de zijlijn. Een ingooi voor Christian Eriksen. Een meter van de vlag En dan is er even op onthoud. Want de speler van FC Groningen ligt daar geblesseerd op de grond. Komt de verzorger dan nog in het veld. Of laat Liesveld dat niet toe? na. Ragnar... Maak jij het maar even. Nou, hier, hier gaat het toch nog even door. Mag ik hem toch nog even? Die allerlaatste aanval van FC Groningen. Theo Jansen gooit die bal hoog het strafgebied in. Daar wordt gekopt, daar wordt gekopt door al de wereld. Hij gaat een halve meter over het doel. En dan loopt Liesveld naar de bal. Liesveld gaat die bal opeisen. De scheidsrechter van vandaag. En FC Groningen klopt Ajax hier. Door die benutte penalty van Bakuna. Een sensatie toch, hoor. FC Groningen klopt Ajax met 1-0. Ragnar, maak jij het maar uit. Excelsior heeft de kans nog gehad via tevreden om er 2-3 van te maken. Maar de bal die hij in huis had, als hij zijn eentje af kan op de doelman van Twente Michailov... ...was dramatisch een soort stiftje wat er niet uitkwam. Het laatste fluitsignaal klinkt dan inmiddels. Guzebujuk heeft geblazen publiek normaal gesproken toch erg trouw in Enschede, fluit, want 2-2, daar blijft het bij. En daar mag Twente niet eens mee klagen, want als je vlak voor tijd met 2-8 achter staat en nog een punt pakt, dan moet je dat koesteren, je mond houden, naar huis gaan en overdenken wat er vanmiddag allemaal, allemaal is misgegaan tegen Excelsior, dat de borst vooruit deed en een punt pakte in Enschede. Alkmaar en omstreken zal langzamerhand met heel veel plezier naar de radio luisteren. Feyenoord en omstreken minder, Ronald van der Geer. Nou, er wordt met plezier naar het scorebord gekeken, want met Samen die nederlaag van Ajax doet de mensen hier goed. En die zijn dan eigenlijk al vergeten dat ze kijken naar het eigen fijn. Doordat op eigen veld Met 3-0 klop krijgt van Ado Den Haag. Want dat gaat gebeuren. Er Zijn er wel wat mogelijkheden geweest voor Bakal in de slotfase. Om toch nog een, een erentreffer te maken. Maar we zitten inmiddels dik en dik in de extra tijd. Als Karim El Amadi nog eens de helft van Ado Den Haag opgaat. Breed legt op Bakal. Die weet het dan eigenlijk ook niet meer Weer terug naar Karim El Amali Allemaal in een heel laag tempo. Het is eigenlijk het wachten op het einde. Het wachten op het fluitsignaal van de Peter Fink, die deze aanval van Feyenoord nog een keer laat uh, volmaken met uh, Biseswar. Gaat hij dan nog wat doen? Nee, alles van Ado staat zo'n beetje achter de bal. Quidetti vanaf de linkerkant komt er nog een keer het schafsomgebied in. Nou, Guidetti gaat dan nog een keer schieten. Wanneer zal hij dat doen? Vandaag nog misschien? Nee, hij legt af. En dan komt er uiteindelijk nog wel een schot van Dani Fernandes in de handen van uh, Coutinho. Verhoek, Verhoek en Thierry maken een Rotterdams drama compleet. En de vreugde groot bij Ado Den Haag. Het is afgelopen. Feyenoord krijgt Billekoek van Ado in eigen huis. Drie 3-0. Even de uitslagen op een rijtje. Feyenoord-Terrado dus 0-3. Eerder vanmiddag VVV AZ 1-3. Groningen-Ajax wordt 1-0. Nog een minuten penalty van Bakuna en Twente. Excelsior uiteindelijk 2-2 geworden. Je mag concluderen. AZ grote winnaar van dit weekend. We gaan eerst eens even basketballen. Den Bos weer het Leonkerst. Het leek er even op bij de eerste wedstrijd... dat de ringen wat kleiner gemaakt werden. Maar Gaat uh, het inmiddels een beetje? <laughs> ja, het gaat een beetje. Dat moet ik er wel bij zeggen. Een beetje. De stand is 43-39. En... Eigenlijk, ja, een rare wedstrijd. Ik vind het niveau niet best, maar dat kan dan nog in de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar de Den Bosch komt heel sterk uit de kleedkamer. De Rusland was 34-25, omdat die Turner een boel punt op rij maakte. En dan wordt het ineens, wordt het 43-29, 14 punten verschil in het voordeel van Den Bosch. Maar het is nu 44-39, vijf puntjes verschil. Omdat uh, González, de Amerikaan van Den Bosch, twee vrije wooperaag schooit. Wordt het 45-39, zes punten verschil. waar waren het zojuist 14. Ja, beide teams spelen heel erg gecontroleerd. Basketbal tempo is lang. Misschien dat het door het weer komt, ik denk ik niet. Maar uh, twee coaches die verdedigen, prediken en houden tempo laag. Weinig balverlies. En uh, nu wel balverlies voor Weert, waardoor Frank Turner er vandoor kan. Die komt uh, een paar trage mannen tegen Van Weert. Die maken dan ook een fout. Dan mag Frank Turner naar de Vrije woordlijn. Ja, hij is eigenlijk het enige lichtpuntje in deze wedstrijd, die Turner. En verder, ja, het tempo is zo laag dat ik bijna denk dat ik zelf mee zou kunnen doen. Is dat is misschien wat overdreven, maar het is een beetje de intentie van beide teams. De tempo laag houden, geen rare fratsen, Paas die bal rond. Het is natuurlijk wel volwassen basketbal, maar wat minder leuk om naar te kijken. Dat in ieder geval ook omdat bij Den Bosch twee centers geblesseerd zijn. Peter van Paas, de international, die is terug na een jaartje België. Jeroen van der List, zijn, zijn backup, zoals ze mooi heet, die is ook geblesseerd. Die spelen beide niet. Daardoor heeft Den Bosch een enorm probleem in de rebound... Weert doet dat ook gewoon erg goed, natuurlijk. Die pakt veel meer rebounds en blijven daardoor gewoon in die wedstrijd hangen. Zes puntjes verschil is het nu. Turner mist die eerste vrijworp, schiet die tweede raak. 46-39. De Bos is misschien net op tijd wakker geworden van die 14 punten voorsprong. Liep het helemaal terug. Maar het is wel een wedstrijd, want ik denk dat dit Weert best voor een stuntje kan zorgen door te winnen in Den Bosch... als die Amerikanen, met name die Coleman, Jameen Coleman is zijn naam, 2 meter 4... die staat die erg opvallend goed te basketballen en is bij vlagen onstopbaar... samen met zijn collega De Mario Anderson. Twee van die Amerikanen van Weert die het Den Bosch lastig maken... maar ze staan nog wel achter Weert in Den Bosch. 46-39. Radio 1, UB40 en The Red in Me Kitchen. Eén uitslag uit de Engelse Premier League. Bolton Wanderers tegen Chelsea het in 1-5. Drie goals daarvan Frank Lambert. Alkmaar en omstreken zal vrolijk geworden zijn van de uitslagen. Bas Stichler, maar ik denk dat de meeste PSV-supporters... ook niet met heel veel ongenoegen naar de radio geluisterd dat hebben verminderd. Nee. Dol enthousiaste meute ook hier in Nijmegen. Het uitvaart van PSV is al in de goede doen en heeft zich uitstekend vermaakt zo het afgelopen half uur. Het is een rare zondag als Feyenoord thuis met 3-0 klop krijgt en Twente thuis niet van Excelsior wint en Ajax uit in Groningen wint. Dan zullen misschien ook de mensen die hier voor NEC op de tribune geklommen zijn denken: waarom wij dan niet? Wie weet wordt het wel een hele rare middag ook hier. PSV weet op voorhand één ding: dat is als het hier wint dat het weer tweede staat en dat het leven er plotseling nog zonniger uitziet. PSV met hetzelfde elftal als waarmee het afgelopen donderdag in Boekarest vond van Rapid. Knap trouwens 1-3. Dat moet je daar ook maar kunnen, want zo vaak verliezen Roemeense ploegen in de Europese wand thuis ook niet. En NEC heeft zich wat aangepast. Daar is Alex Pastoor zeer ontevreden, omdat de vorm natuurlijk totaal ontbreekt in Nijmegen. Na nederlagen tegen de Graafschap, tegen NAC en tegen RKC zijn er twee spitsen opgesteld in plaats van drie. Dat zijn de heren, uh, moet ik het goed zeggen, Platje en Zeefuik. George, die daar stond eigenlijk de voorbije weken, zit op de bank. En er is een extra middenveld erbij gekomen. En dat is van de velden. Zo gaat NEC proberen om PSV te bestrijden. Nogmaals, PSV kan weer tweede staan als het in Nijmegen wint. Zometeen meer NEC, PSV. Het is exact half vijf. Radio 1. Het NOS-journaal. Renata Evers.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 Tja, en het weer is echt heel erg leuk om mee te delen vandaag. En uh, ook de komende dagen nog een klein beetje. Want het is gewoon prachtig met veel zon en hoge temperaturen. Op de wal op dit moment zo'n 20 graden. En in het zuiden van Nederland is het zo'n 25 graden. Het gaat langzamerhand wat veranderen, maar morgen in elk geval nog niet... want de aankomende uur is het eerst nog helder. Het koelt af vannacht, naar zo'n 12 graden. kan wat mist ontstaan, maar echt lang niet zoveel als vandaag het geval was. En morgen krijgen we ook nog steeds veel zon, maar ook wat meer bewolking. Zeker in het noorden van het land is wel hoge bewolking... dus ook daar komt de zon nog goed tevoorschijn... en de maxima liggen rond de 23 graden. Maar ja, na morgen gaat het weerbeeld wel langzaam veranderen... met in de tweede helft van de week ronduit herfstachtig weer... met regen en ook heel veel wind... Dat is dan wel weer goed nieuws voor surfliefhebbers. de bij verkeersinformatie Werkzaamheden in het noorden op de A7. Groningen richting Heerenveen. Daardoor in de file tussen Hoogkerk en Leek 3 kilometer. Oké, Het is bijna drie minuten over half vijf. U bent weer terug bij langs de lijn Bastigler. Het is begonnen in Nijmegen en EC PSV. Zo is het, een uh, minuut geleden ruim en een 0-0 stand in het balbezit van PSV via Marcelo en via Bouma. Die zo even in zijn eigen strafselgebied achtervolgd werd door aanvallers van NEC. Helemaal terugliep over de achterlijn naar zijn eigen doel. En toen dacht, ja, terugspelen dat mag al een poosje niet meer. Laat ik dan toch maar de bal wegtrappen. Dat deed hij eigenlijk heel ongelukkig. Zo kwam er van NEC ogenblikkelijk weer een voorzet voor de goal. Maar daar kon Platje van dichtbij niks mee beginnen. Maar PSV, mocht dat nodig zijn, is gewaarschuwd na dat rare begin. En dus met name achterin. bezit voor Isaacson. Marcelo aangespeeld. NEC is niet van plan om op de eigen helft af te wachten zo blijkt. Want Zeefuik loopt door nu. Ook op de keeper. Dat heeft Isaacson wel in de gaten. Maar erg laat. Hij trapt vervolgens de bal nog wel in de richting van Mertens. Die kan hem nog controleren ook. Fel in duel met Smofs. Die weer de rechtsback is bij NEC. Linksback Conboy, Dat is een Deense speler. Smofs is een Tsjech. En die staan daar omdat, zo zegt Pastoor, deze twee heren vooral aan verdedigen denken. En Amelieu en Wil, die laatste is overigens geblesseerd, maar die staan daar normaal. Die willen nog wel eens wat vaker naar voren lopen dan goed voor NEC is op dit moment. En dus er wordt er vooral verdedigend gekeken. Balbezit voor PSV, linkerkant van het veld. Pieters wil ook wel komen, maar geeft nu de bal mee aan Mertens. Mertens loopt wel, maar Mertens staat al buiten spel, halfwege de helft van NEC. Zodat de mensen die waren meegelopen, dat waren Lens en Matafs, gewoon terug kunnen richting de middenlijn. Als er een vrij schop gaat volgen voor NEC, dat dus zoals gezegd niet draait. Dat verloor van de graafschap van Nak van RKC. Dat in de beker tussendoor ten nauwe nood won na verlenging van Fortuna Stritter. Dat ook allemaal niet heel sterk. En dus is het niet gek dat Alex Pastoor een keer wat anders probeert. En dus met twee spitsen gaat spelen. Een van die twee spitsen is platje. En die regelt nu in duel met Pieters een hoekschop. De eerste van de wedstrijd. Dan dat hij aan de rechterkant ontsnapt. Zo zie je maar weer. Je kan met twee spitsen spelen. En altijd het operationele gebied links en rechts. Zo is dat mooi gaan heten. Benutten en daar opduiken. Pieters heeft er dit keer zijn handen vol aan. En een hoekschop is wat NEC dan ten deel valt. Dat betekent dat Van der Velden meekomt. Dat Nuitink meekomt. Die het tegen Nak bijvoorbeeld deed met het hoofd. Nu komt de bal op het hoofd van ja, Nuitink. Maar die kopt dus de verkeerde kant op dit keer. De bal wordt wel opgevangen door Schöne aan de linkerkant van het veld. Daar waar je niet bruin wordt vanmiddag, want daar is de schaduw. De scheidszijde ligt in het midden waar Mertens nu een bal probeert door te koppen in de richting van Mataf Dat lukt eigenlijk ook nog omdat hij hulp krijgt van de tegenstander. De koude van PSV zou kunnen komen, waar het niet dat de bal via Mataf en Strootman teruggaat naar Bouma... En er dus geen direct gevaar is. 3,5 minuut onderweg, 0-0 stand in Nijmegen. Vroeg op deze mooie zondagmiddag eindigde de VVV tegen AZ in 1-3... Die is al een paar keer gememoreerd. AZ lijkt de grote winnaar van dit weekend te gaan worden. En VVV, het blijft nog altijd staan op drie puntjes. Voorlaatste, nog geen enkele overwinning dit seizoen. En ziet zelfs Excelsior, de hekkensluiter, een puntje dichterbij komen. VVV, het gaat dus nog niet al te best. De coach, Glenn de Boek, in gesprek met Filip Koken. Heeft u al een verklaring waarom u het wel uh, Ajax en PSV zo lastig kon maken... en waarom dat bij AZ niet gelukt is? Ja, omdat we in cruciale fases in de wedstrijd denk ik nu niet dat doelpunt gemaakt hebben dat we tegen Ajax en PSV wel gedaan hebben. Maar we moeten ook eerlijk zijn, Ajax en PSV hadden hier ook kunnen winnen als zij de kansen hadden afgemaakt. En de eerste bal tussen de palen die wij krijgen, die is een doelpunt van AZ. Ja, en dan weet je dat het gewoon moeilijk wordt. Jullie hebben ook iets anders gespeeld hè, dan in voorgaande wedstrijden? Wat bedoel je? Tactisch? Dat denk ik niet. Nee? Nou, ik heb toch een aanvallende uh, Maguire gezien. Die aanvallende speelde dan uh, in voorgaande wedstrijden. Ja, omdat er, uh, hij speelde in de rol van Brian Linsen. Vorige wedstrijd speelde Brian Linsen daar. En nu uh, de controlerende rol werd overgenomen door Marcel Mevis. Dus qua tactiek hebben ze niet veel veranderd. De invulling van de posities was inderdaad uh, anders. Ik neem aan dat u in, in de rust wat een en ander heeft gezegd... want de enige echt, echt goede fase van, de, van VVV dat was vlak na rust. Ja, het is kwartier in nou, hebben we echt uh, het betere van het spel gehad en ook druk naar voren gehad. En dan hoop je dat dat doelpunt valt en dat valt dan niet. En op het moment dat je een leuke fase nog een kans kan creëren met McGuire... verlies je de bal uh, op het middenveld uh, en, en, en krijg je een counter om te horen. En is het 2-0 en dan is de wedstrijd gespeeld. Was het ook gewoon een klasseverschil tussen AZ en VVV wat vandaag in niet te overbruggen was? Absoluut. Ik denk dat we daar realistisch genoeg moeten in zijn uh, dat er een, een kwaliteitsverschil was in de twee ploegen. Dat laat dat duidelijk zijn. Maar aan de andere kant denk ik dat we de eerste helft gewoon nagelaten hebben om uh, veel meer rust aan de bal te hebben in de voetballen. We hebben de bal dikwijls genoeg gehad, alleen hebben we veel te snel weggeven. Goed, drie punten nu. Is de situatie zorgelijk? Nee, ik vind van niet. Ik vind dat je moet kijken naar uh, het programma dat wij achter de rug hebben. En uh, in voetbal draait het inderdaad om kwaliteit. En de, de het verschil tussen de toploegen in Nederland... en de, de rest van de competitie lijkt mij toch vrij groot. Dus wij moeten niet panikeren. Maar ik vind wel dat op een bepaalde moment in de wedstrijd ons niveau moog moet. Glenn de Boek vertelde dat allemaal aan Philip Koken... die het tactisch hier en daar wat anders gezien had... dan de beide trainers vanmiddag. Verbeek en de Bloek en... Uh, de, hoe heet die? Glenn de Boek. Het werd dus 3-1 uiteindelijk daarvoor AZ. We gaan weer... Uh, basketballen. Leon Kersten, de thuisclub gaat gewoon winnen? Normaal gesproken zou ik zeggen van wel, we moeten nog zeven minuten spelen. De stand is 61-48 tussen Den Bosch en Weert. 13 punten verschil. En in het laatste kwart dan heb ik een soort stelregel. Dan ik gewoon de minuten en het verschil tellen. Een 13 punten verschil en zeven minuten. Ja, dan heeft Den Bosch eigenlijk wel aan de winnende hand. Dat zal iedereen ook wel beamen hier. De Maaspoort wordt Weert. Hij heeft net niet genoeg om het Den Bos echt lastig te maken. Er uh, is ook nog een Amerikaan geblesseerd. Die Coleman is het zo te zien. Die wordt aan zijn hand behandeld. Ja, en dan komt weer toch uh, eigenlijk wat mensen tekort. Uh, in aanvallende zin. 61, 48. Nou die 48, daar kan Den Bos wel mee wegkomen. Zeker als ze dat zo laag houden. Hebben ze het verdedigend goed gedaan. En de man van de wedstrijd is natuurlijk Frank Turner. Het gaat nu weer naar de ring toe. Wordt een fout op hem gemaakt. Het speelt heel aantrekkelijk eigenlijk, heel agressief. Of enige in het uh, matige tempo wat bij de teams hanteren. Ik moet het nog een keer benadrukken. Het is heel gecontroleerd. En ik, misschien is dat wel iets wat we dit seizoen vaker gaan zien in de eredivisie. Want ik heb een boel coaches gesproken. En die prediken een heleboel. Prediken uh, verdediging en rust en getemporiseerd aanval. Alleen de coach van Nijmegen doet het niet. Ik denk dat daar het meest spectaculaire basketbal dit seizoen te zien is in Nijmegen. Of eigenlijk, ja, ik zeg Nijmegen, maar die ploeg is verhuisd naar Wiege. De buurgemeente, omdat in Nijmegen de hal eigenlijk niet meer toereikend was. En de gemeente geen nieuwe hal neer wilde zetten. En in Wijchen wel een leuke hal stond. En toen is de hele organisatie hier opgepakt en in Wiegen neergezet. Dat is eigenlijk al de tweede keer voor die club, nu ik het zeg. Want vroeger was Eiffeltowers, wat nu de hoogsponsor is in Den Bosch... Ja, die is een tijd lang hoofdsponsor geweest in Nijmegen. En toen heeft de hoofdsponsor gezegd, ja, wij willen ook een grote hal. Dus wij verkassen ja, met al ons hebben en houden naar Den Bosch. En daar zitten ze nu een jaar of vijf. En het, ja, overkomt Nijmegen nu dus de tweede keer. Ja, die wedstrijd hier, die kabbelt een beetje door. Nog zes minuten tot het eind. Weerts scoorde wel een drie punten En daardoor is het verschil 10 punten 61-51. Out of Love. En ja, hoe spreek je die naam nou, nou uit natuurlijk, hè? Anastasia, Anastasia. daar ben ik ook zo blij dat we naar Bas Stigeler gaan. Want daar kunnen we het niet fout bij doen. Bas Stigeler, NEC PSV. Nou, daar kunnen een heleboel collega's <hijfie> nog wat van leren, Tom op Radio ja. 1. Okay. Uh, goed zo, 12 minuten gespeeld. 0-0 bij NEC PSV. En Toyvonen zo even met het eerste serieuze schot op doel. Nou ja, dus niet op doel, want bal ging naast. Half metertje naast het doel van Babos. Daarmee is, uh, nou ja, hopen we maar de bal gebroken, want... Golf dan op en neer van links naar rechts, maar voor de doelen is er niet veel gebeurd. Nu Lens met een aardige voorzet vanaf de rechterkant. Dan komt dan eigenlijk Matafs net een stapje te laat. En dan kan NEC via de mensen achterin, en dat zijn vandaag Nuitink en Van Eyden weer gaan proberen om uit te verdedigen. En dat gebeurt dan slordig, want er gaat wel een hoge trap naar voren. Maar daar had Platje niet op gerekend. Die komt toch vooral vanaf de rechterkant. Zeevuik staat in het midden. En waait nog wel eens uit naar de linkerkant, waardoor er een enorm gat ontstaat daar centraal. Waar dan Schöne induikt. Die nu weer aan de linkerkant staat, omdat hij een oogje moet houden op Manolev. Zo heeft NEC dus eigenlijk toch gewoon drie mensen voorin in plaats van de aangekondigde twee. Dan heeft Bouma de bal ter hoogte van de middencirkel. Toyvonen, terug naar Marcelo. Marcelo, korte combinatie met stroopman en dan weer terug naar Bouma. En dan staat eigenlijk voorin iedereen stil. En denkt Bouma wat nu te doen? Lopen met de bal. Dat kan omdat er een, wat metertjes ruimte zijn om dat ook te doen. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Lens, die een actie heeft. Twee mensen voorbij wil. Dan de bal binnendoor steekt naar Mattafs. Maar daar zit dan Nuiting tussen voor NEC. De bal belandt over de zijlijn. En dat levert dan een ingooi op voor PSV. Manolev, de man die dat gaat doen. Nu alle veldspelers op de helft van NEC. Eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd na 13 minuten dat dat gebeurt. Wijnaldum biedt zich aan. Kaatst de bal terug naar Manolev. Manolev laat zich wat terugduwen nu. Door Scheunen en krijgt de bal terug op de eigen helft. Dan moet Marcelo nog de long uit zijn lijf lopen om die bal weer binnen te houden. Dat lukt niet. En dan mag NEC gegooid. Zo oogt het zo nu en dan. In het begin ook wel wat rommelig van beide kanten. Slordige foutjes zoals hier van de Marcelo. 13,5 minuut. Eigenlijk maar één schot gezien. Dat was van Toivonen. Dat ging dus naast. Een mooie judo-bericht voor Marine Verkerk. Ze heeft bij het wereldbekertoernooi in Rome goud veroverd... in de klasse tot 78 kilogram. De Nederlandse versloeg in de finale de Franse Geraldine Montalpo... met een yuko en een ippon. Mooie prestatie dus van Verkerk daar in Rome. Eerder vanmiddag eindigde de HGC tegen Lager bij de mannen hockeyers in 2-2. Maar er zijn nog veel meer wedstrijden gespeeld vanmiddag. Geert de Groot... Jazeker, verrassende uitslagen ook. Niet alleen vandaag bij het voetballen in de eredivisie, maar ook bij het hockey. Amsterdam, de landskampioen tegen Scharweide. nota Notabene in het Stadion, verliest Amsterdam met 1-3 van debutant Scharweide in de hoofdklasse. Een daverende verrassing. SCRC Rotterdam, ik, schakel dat, ik, ik zet dat ook als een verrassing. 2-2 SCRC tegen Rotterdam. Rotterdam Aantikkend aan de kop van deze hoofdklasse. HGC Laren werd 2-2. Kampong Oranje-Zwart 2-1. Bloemendaal Den Bos. Bloemendaal deed wat het moest doen. Wint van Den Bos met 7-3. En Pinoké Hurley werd 4-2. Naast me zit uh, Alexander uh, Verga. De coach van uh, HGC. Hij kan zijn ogen niet geloven. Hij was coach ooit van Amsterdam. Hij kan zijn ogen niet geloven. 1-3. zegt, <laughs> verliest Amsterdam. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk, dat is belachelijk. Maar goed, het kan gebeuren. Verrassende uitslag dus. Is jullie uitslag ook een verrassing uh, voor jezelf? 2-2, HGC Laren? Nee, nee. Uh, nou, niet... nou, het is niet een, niet een verrassing. Het, uh, het is eigenlijk omdat onze doelstelling op dit moment is... dat de dat jongens moet gewoon goed hockeyen En vanaf daar gaan we het resultaat kijken. Uh, tenminste, dat ik heb gezegd aan de club. En, uh, en op dit moment vind ik dat vandaag, we hebben gewoon goed gespeeld. En 2-2 uh, en is... Nou, misschien terecht. Terechte uitslag. Ik vind dat wij konden kon de wedstrijd winnen. En de tweede helft, waren beter. vond ik. Maar de eerste helft een beetje slapjes, hè, na tien minuten. Ja, klopt. Dat, dat, is, dat is inherent aan ons proces. Dat is een beetje een cliché voor coaches. Maar ik heb gewoon goed ingeburgerd. <laughs> nou, maar wat ik bedoel is dat. Uh, ja, het is, het is het begin van een proces. En uh, dit is niet uh, gelukkig in het sport. Het is niet één plus één is 2. Ik bedoel, wij kunnen gewoon praten. En wij kan gewoon heel veel trainen. Maar op geen moment om de mentaliteit van, van, van de sporter. En uh, we hebben gewoon vandaag bijvoorbeeld die eerste tien minuten... supergoed gespeeld, volgens mij. En daarna inderdaad slapjes en we laten Laren komen 2-1. Eigenlijk dom, maar goed. Wat, wat zit er nog in uh, dit jaar voor HGC? Dat weet ik niet. Ik denk dat we kan gewoon de, een, een verrassing uh, voor iedereen zijn. Uh, zowel in de punten, hoop ik, maar sowieso in het spel. Dat wil. En dat, dat vind ik gewoon aantrekkelijker dan de punten. Dan nou speelt je zoon voor het Nederlands Elftal. Speelt voor Amsterdam. Uh, Valentin. Een, een, een international voor Nederland. Uh, mag Amsterdam dan wat jou betreft kampioen worden? <hijf> ja, moeilijke vraag. Eigenlijk AGC moet kampioen worden. Een finale tegen Amsterdam en de laatste minuten winnen. En dan kan ik gewoon een hele jaar pesten. Nee... Maar nee, eigenlijk, ik vind Amsterdam ook een supermooie club. en Ik heb een van mijn beste drie jaar van mijn leven daar geweest en gehad. Dus uh, uh, ja, als, als wij halen de play-offs niet, natuurlijk ben ik van Amsterdam. Goed, we gaan eens kijken, want het gaat best goed hoor met HGC nog steeds. De kop van de ranglijst ziet er als volgt uit. Bloemendaal is de nieuwe koploper op doelsaldo. Tien punten uit vijf wedstrijden. Rotterdam is tweede. Het doelsaldo van Bloemendaal is plus 7. Rotterdam is plus vier... Rotterdam dus ook met hetzelfde punt. Aantal 10 punten. Amsterdam ook 10 punten. Vijf wedstrijden gespeeld. Doelsaldo plus 3. Laren staat één puntje erachter met 9. HGC staat daar weer een punt achter met 8. Acht. Dan hebben we. Pinochet, Scharweide en Kampong, allemaal met 7. Dus tussen de nummers 1 en 8 in de ranglijst, dat is dan Kampong is nummer 8, zitten maar 3 punten. Dat kan iedere week weer veranderen. En onderaan blijft het uh, matig gaan voor Oranje-Zwart, 5 gespeeld, 2 punten. Hurley 1 punt daarboven, 5 gespeeld, 3. En Den Bos nu met 5 gespeeld, 4. We gaan het hebben over Twente, Excelsior, daar van een verrassing natuurlijk ook daar. 2-2 werd het uiteindelijk, 1-0 John, en dat leek het heel lang te blijven. En in de laatste vijf minuten, 1-1 Maatsen, 1-2 Maatsen, 2-2 de Jong. Dus uh, voor één man werd die middag uh, een middag die hij niet snel zal gaan vergeten. Zult u denken, ja, daar heb ik nooit echt veel van gehoord van Maatsen. Het is ook een man die relatief nieuw was daar. De man die dus twee keer scoorde voor Excelsior, Dernan Maatsen. Uh, ik denk dat het ja, voor mijzelf sowieso een onvergetelijke middag is. Als je uh, twee keer mag scoren in zo'n korte tijd. Hier zo in de uh, Ja, Het is, ja, is in dat zon dat je hem weggeeft. Maar ik denk dat het, uh, ja, dat het ook wel een wonder is dat we weer op voorsprong zijn gekomen hier zo. Ja, het is de 81ste minuut als jij in het veld komt. En uh, ik denk dat het vijf minuten later is. Je hebt er twee in liggen. Ja, dat is ook, uh, ook nieuw voor mij. Uh, in zo'n korte tijd twee in hebben liggen. Ja, dat is natuurlijk mooi. Uh, dat je twee kan maken hier zo. Uh, beschrijf die goals eens uh, ja, de eerste oh, dat was van de af van de, de ja, werd uh, door Edwin de Graaf in me ingevleisterd. Als hij uh, eenmaal af had, moet je niet nadenken, maar gewoon schieten. Dus ja, dat deed ik maar. En uh, lag erin, de eerste. Ja, je raakte hem goed, hè? Want hij lag een beetje onder je lichaam, maar uh, perfect geraakt. Ja, ik raakte hem inderdaad lekker. Hè. Ik nam hem nog wel een keertje mee. Maar uh, daarna schoot ik een uh, lage bal. En die gled je uh, een keer doe ik hem. Ja, En dan een minuut later, dan heb je een leeg doel voor je. Ja, goed. Uh, het oude berg het overzicht bewaard. En ik, vond inderdaad, uh, ik was meegelopen ja. aan de linkerkant en uh, ik zou helemaal vrijdag. je zag me en gaf hem af. Ja, dan moet je binnen schieten. En daarna moet je als Excelsior eigenlijk die twee 1 bewaken en over de streep tillen. En dat lukt dan weer net niet. Dus ik kan me voorstellen dat je ook met gemengde gevoelens in de kleidkamer zit. Ja, dat is sowieso, ja we zijn sowieso blij met het, uh, met het punt dat we hier hebben kunnen pakken. Maar ja, het is inderdaad zonde dat je hem nog weggeeft. Hij komt me goed binnen, maar ja, het is inderdaad heel erg zonde als je voor staat uh, zo laat in de wedstrijd. Ja, en dan met wat voor verwachtingen waren jullie hier naartoe gegaan? Ik denk dat de schade zo veel mogelijk beperkt houden. Ja, sowieso speel je altijd om te winnen. En, uh, mocht je verliezen moet je de schade sowieso altijd beperken. Maar uh, nee, we zijn hier sowieso al voor de winst. Dat is dat niet eens, is, ja, dat jammer. Nou oké, okay, uh, je pakt een punt. Dat zal heel veel vertrouwen geven. Want iedereen heeft jullie al een klein beetje afgeschreven. Maar kennelijk is dat uh, nog helemaal niet nodig. Nee, sowieso niet. Ik bedoel, uh, seizoen is nog lang. En er zijn nog genoeg punten te behalen. Dus uh, ik denk niet uh, dat je ons nu al moet gaan afschrijven. Derna Maatse, tweede punt voor Excelsior na acht wedstrijden. En ze waren gekomen naar Enschede om te winnen daar van FC Twente. De slotfase van de basketbalwedstrijd. Den Bosch weer, Leon Kersten. De laatste 40 seconden. En nou, Den Bosch pakt de eerste overwinning van dit seizoen. Dat durf ik nu wel te concluderen. Nu de tijd aflopende stand 77-64 is. Tien punten heeft Den Bosch deze wedstrijd raakgeschoten. Dat helpt natuurlijk een bol. En uh, sinds dit seizoen hebben ze een, uh, een, een bierbrouwer uit Helmond als subsponsor. En bij iedere tiende driepunter geeft hij iets weg. En gezien de temperatuur hier in de Maaspoort, ik dat hij die duizend man gratis bier zou gaan geven. Ja. Maar hij begon t-shirtjes in het publiek te gooien en dan krijg je een VIP-behandeling. Nou, daar zit ik niet echt op te wachten. Gisteren had ik liever gehad. Want hier boven die Maaspoort is het niet harder qua temperatuur. 77, 64 en dan een wedstrijd in een, een drakentempo eigenlijk. Ja, ze hebben allemaal hun best gedaan, denk ik dan maar. Dat in ieder geval wel. Het was niet mooi om te zien, van beide teams niet. Maar Den bos heeft wel veel inhoud en is gewoon een taaie ploeg. En, en die gaat dit seizoen echt ver komen. Dat, uh... Onderstreep ik nog maar eens kampioen worden. Ja, dat kan heel goed. De slingers komen nu op het veld. Nou, je zal ze moeten gaan dweilen dadelijk hier op dat veld. Nou, dat betekent dat het afgelopen is. De eerste competitiewedstrijd tussen Den Bosch en Weert eindigt in 77-64. Van het uh, Gerstenat uh, van Kersten naar NEC uh, PSV. Bas Tichelen met een kopje koffie, denk ik. Hè? Ja, zeker. Hoekschop voor NEC. Isaacson kijkt tegen de zon in. Stond wel de bal weg, maar wordt besprongen. En krijgt een vrije schop van Jan Weegereef. Daar is, uh, ik denk, Comboy, de Deen. Die wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Die moet zichzelf nog even gaan melden ook. Hij krijgt nu te horen dat hij dit niet meer moet doen. Want dat er dan straks nog een kaart gaat volgen ook. Het was een hoekschop die door PSV weer ongelooflijk dom door Marcelo is weggegeven. Hij krijgt nog steeds de voorkeur daar achterin. Boven de Rijk. Daar zijn behoorlijk wat discussies over losgebarsten. Maar Rutte vindt dat de beste moeten spelen. En oordeelt dus dat Bauma en Marcelo de besten zijn. Maar dat blijkt in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd nou niet bepaald. 0-0 de stand. Een vrij schot dus voor PSV. Met uh, Isaacson achter de bal. En een uh, peer naar voren naar Lens. Die dan maar probeert die bal door te kopen in de richting van Matas Dat lukt niet. PSV heeft zo even een behoorlijke kans gekregen, trouwens, een minuut of vijf geleden. Na goed voorbereidend werk van Strootman kwam de bal van dichtbij op de voeten van Wijnaldum. En die schoot heel krachtig en heel kort. Maar op de binnenkant van de paal. En de bal stuitte in het weer uit. Nu Koolwijk weg. Naar een snippertje op het middenveld van PSV. Oh, wat mag hij verlopen, Koolwijk. Maar wat schiet hij dan slap? Van de rand van het strafhofgebied gaat de bal meters naast. Hij raakt hem volkomen verkeerd. En een doeltrap voor Isaac is het gevolg. Zoals Platje het een paar minuten geleden met een countertje deed met een wippertje. Inmiddels wel bekend bij hem. Maar het wippertje ging naast het doel van Isaacson. Die er toch op bleek te rekenen dat dat zou kunnen gebeuren. Want toen Platje ging schieten was hij eigenlijk al op de weg terug naar zijn doel. Maar die dus een paar meter uitgelopen was. Nu de doeltrap voor Isaac Het gebeurt allemaal na 23 minuten. PSV is gevaarlijker geweest. Maar heeft nog geen goals gemaakt. En NEC dus ook niet. Feyenoord begon zo goed aan het seizoen. Maar verloor vorige week met 2-1 van Azad. En uh, ging vanmiddag met 3-0 thuis onderuit tegen Aden Den Haag. Bij de rust stond het 0-2 door een goal van John Verhoek en eentje van Wesley Verhoek. En na de rust werd het nog zelfs 0-3 door Sherry. Ronald van Geer in gesprek met de coach van Feyenoord. Ronald Koeman. Oh, kunnen we de prestatie van jouw ploeg omschrijven als ontluisterend? Nou, ontluisterend. Uh, dat weet ik niet. Want ontluisterend vind ik dat. Uh, als er ook aan werklust uh, een tekort is. En dat was het niet. Alleen, uh, we hebben absoluut niet goed gespeeld. Ik vind ook dat we eerlijk gezegd uh, Ado uh, in de wedstrijd hebben gebracht. Want ja, we leden heel veel balverlies al in de opbouw. Ja, we geven de eerste twee calls weg natuurlijk. En. Uh, dan weet je dat het heel moeilijk wordt. En, en, en normaal hebben we nog een gevaar, dreiging via de zijkanten. Maar dat bespeelde Ado zeer goed. De ruimte is klein, zaten er kort en agressief op. Ja, en naarmate de wedstrijden vorderden, werden we ook niet zekerder in het voetbal. Nou, en dan, dan speel je eigenlijk een verloren wedstrijd. Want het is eigenlijk een compliment aan Ado dat jullie op de ideale manier bestreed. Nou, Natuurlijk is het een compliment aan, aan de tegenstander. Maar als je de twee eerste calls kijkt, hoe die vallen. Ja, dat, dat heeft niks met, met ADO te maken. Want ja, dat ze hem afmaken, dat wel. Maar hoe die ontstaat, dat ligt puur aan onszelf. Wat zijn nou de tekortkomingen van, van jouw elftal gedurende zo'n wedstrijd? Want het is iets waar je mee te maken krijgt en waar je mee moet dealen. Ja, dat is ook zo. Dat zal ook een les zijn. En, uh, maar ik vond ons, uh, waarin we normaal in ons positiespel nog wel een goede opbouw hebben, uh, dat we Klaas hier af en toe vrij kunnen spelen... ja, dat, dat, dat gebeurde niet. We kozen verkeerde oplossingen. We ook gelijk misverstanden Dani van Anders ten opzichte van, uh, van Jason Cabral. Uh, dat hij die diep ging uh, terwijl hij dan de bal in de voeten uh, aangespeeld krijgt. Ja, dan, dan merk je dat dit elftal... Uh, ja, zijn het tegen zit, uh, een stukje rust verliest. En toch in een aantal situaties ook een hoofd verliest. En uh, nou ja, dat, dat is wel erg jammer. Want ik dacht dat we in dat opzicht uh, wel iets verder waren. Maar je hebt er wel eens voor gewaarschuwd hè, niet te vroeg juichen, eerst een aantal tests doorstaan. En dit is dan een hele harde. Nou, ja, dat is een goede. De Ado heeft natuurlijk, en uh, dat hadden we aangegeven, heeft gewoon vanaf het middenveld naar voren toe gewoon een goed elftal. Nou ja, en als je in die in, in, in, in op die plaatsen balverlies leidt, dan weet je dat je open staat uh, en nogmaals, uh, Kijk naar de eerste call, dat, dat, dat zegt dan voldoende. Dat zijn persoonlijke fouten ja, die je niet mag maken op dit niveau. Je zou ze het liefst de hele week bij je houden, maar je moet ze morgen gedag dag zwaaien. Ja, we raken dan zes, zeven, acht uh, jongens uh, kwijt. Oké, okay. uh, een aantal jongens met blessures zoals, uh, zoals Klaasie. Uh, dat was ook de vervang, vervanging in de rust. Ja, en, en, en we moeten herstellen en uh, op naar de volgende wedstrijd VVV thuis. Want uh, ik heb de andere uitslagen gezien. Nou, we zijn niet de enige die uh, het niet gebracht hebben, lijkt mij. Zeg Ronald Koeman, u krijgt nog een paar berichtjes van ons richting het nieuws van 5 uur. Galit Choukoud heeft in Breda de nationale titel op de halve marathon veroverd. Choukoud hield onder tropische omstandigheden Michel Butter en Thomas Pouziat achter zich. Bij de vrouwen, even tropisch was het, daar ging de titel naar Helene Plaatzer. En BMX'er Raymond van der Biezen is in het Amerikaanse Chula Vista... als tweede geëindigd in de laatste supercross om de wereldwerker van dit seizoen... Baumwandel moest alleen de Amerikaan Conor Fields voor zich laten gaan. Jelle van Gorkum die werd vijfde... en zijn finale plaats leverde van Gorkum een olympische nominatie op. We gaan er even uit voor het journaal van 5 uur. vertellen u dat het bij NEC PSV na 27 minuten 0-0 staat... en eerder op deze dag de uitslagen. We vertellen ze nog maar eens. Feyenoord, ADO, Den Haag 0-3. Twente, Excelsior 2-2. Groningen, Ajax 1-0. VVV AZ 1-3.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 Dit is Radio 1.